9 uur en ook thuis met het NOS-journaal. In Brussel is vandaag het spoedoverleg van de ministers van Financiën... van de Eurogroep over Cyprus al twee keer uitgesteld. De vergadering zou om zes uur vanavond beginnen... maar de verwachting is dat het nu rond deze tijd van start gaat. Waarom het is uitgesteld is niet bekend. Het overleg wordt als cruciaal beschouwd... voor de redding van de noodleidende banken in Cyprus. Als de Eurogroep vindt dat het land zelf bijna 6 miljard euro kan meebetalen... draagt Europa 10 miljard bij...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 In veel huishoudens raken de levensmiddelen op. De late winter heeft vooral het noorden van Engeland en Schotland getroffen. In Oost-Europa is Oekraïne zwaar getroffen. In de hoofdstad Kiev is de noodtoestand afgekondigd. Elders in Europa leidde het winterweer tot afgelasting van onder meer sportwedstrijden. In Nederland heeft het winterweer dit weekend weinig problemen opgeleverd. Ondanks de lage gevoelstemperatuur is geen koude record gevestigd.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 Stel dan uw vragen tijdens het online schenkenseminar Meld u aan op abnamro.nl Dit is Radio 1. KRO, NTR, VPRO. Holland Dok Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond, in Brussel schendt men nu toch echt over Cyprus begonnen te zijn. Ze moesten die 6 miljard nog even pinnen, maar dat schijnt nu gelukt te zijn. Mocht dat resultaat opleveren, dan hoort u dat bij ons. Straks station Assen, assendelft waar de gevoelstemperatuur minstens 10 graden lager is dan elders in dit land. Daarvoor een fanatieke Oranje-supporter die overal gaat waar Oranje gaat, maar nu eerst de bom. Noord-Korea dreigde twee weken geleden met een kernaanval. Niemand schonk daar echt heel veel aandacht aan. Maar ik moest toch even denken aan 6 en 9 augustus 1945. De enige twee keren dat de kernbom werd gebruikt. 9 augustus 1945 viel die in Nagasaki. Ronald Scholten, een Indonesische Nederlander... is een van de weinige Nederlanders die deze bom overleefde. Hij was toen 23. Hij verrichtte dwangarbeid als Japans krijgsgevangene op een scheepswerf. Hij kijkt terug zonder wrok en haat. Maar er zijn nog steeds Nederlanders die wachten op erkenning... van de Japanse regering voor de gezondheidsklachten... die zij opliepen door de bom. Wij gaan luisteren naar een documentaire van Sander Bartling... De dag dat... Fat Man viel. Die flits. Hel licht. Licht, dat is sneller als z'n geluid. Hè. Van zo licht tot dag was het in één keer. En dat was het eerste kennismaking met de atoombom. Ik begon over drie maanden 1980. 89. Ja. 89. 89 uh, achter een laptop, begrijpt u het allemaal nog een beetje? Ja, wel. Ja, wel. Ik zit vaak op Facebook, maar je ken hier een Nagasaki maar. Ja, maar die zit nu wel bij ABN. Ingenie, Schulten, van Ronald Scholten was 17 jaar oud toen hij door de Japanners als krijgsgevangene van Nederlands-Indië naar Nagasaki werd gebracht. Kamp Fukuoka okay. 14. F -U -K. U, U, yes. O, K, A. Ze hebben een, daar een cultuur van als je niet uh, opschiet of als je niet hun uh, verstaat, dan krijg je een lel, een dan ben je geslagen, krijg je een klap. Op ons knieën met een scherpe balk, dan moet je knielen en dan ben je van achter geslagen. Dus dan zat je op een gegeven moment, op het laatst viel je voorover, dat je helemaal geen gevoel meer had in je benen. En dan had ze de grootste lol, als je dronken door het straat liep, ja, over het werf liep, maar ja, Zaten ze in start, maar ik kon er niet werken. Nee? Dus de productie stond stil. Zo, so, mij. Nee. Die schof die heb ik gezocht. Maar die was alle... uh, We moesten altijd helemaal kaal geschoren zijn. Hè? En een gegeven moment toen, als ik zo glad als ik niet wat. En ik werd gefrustreerd. Wanneer ik probeerde met een nijptang haartjes te trekken. Bij mij was niks. Maar ik was helemaal glad geschoren. dan kreeg ik een klap met die nijptang om mijn hoofd. Nou, dat is een Dat is een gezicht. Nee, dat was zo mij. Nakazaki Atoombom. Hij staat er gelijk bij. Ja, Kijk, meneer Scholten, dat is hem dan. Ja, Fatboy. Ja, ja, ja. Dat is ik, klar, een bom. Heeft u hem gezien? Ik heb hem niet gezien. Nee, nee ik heb hem niet gezien. Ik heb alleen gehoord dat er een bom viel. Het is bijna zo'n striptekeningbom, hè? Ja, Het is een met... beetje een bol met een staart eruit. Ja, maar die moet je zien, bij de vernietiging is... Godverdorie. <laughs> Wat hij doet.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 uh, niet UQ, BN21, niet En Een ze van een parachute. Nou, ik heb nog nooit gehoord dat een bom aan een parachute omlaag komt. He? Nee. Dus, hè, parachute? Ik dacht, lucht lag niet stroepen, was direct, maar ja, zoveel had ik niet kunnen denken. Maar in een gegeven moment was die flits. heel licht. En daarna die dreun heb ik ook nog gehoord. Die, die klap, dat was een enorme klap. Was in één keer Ladies and gentlemen, the president of the United States. It is an awful responsibility which has come to us. We thank God that it has come to us, instead of to our enemy. Want ben een tijdje ben ik weg geweest. Want ja, ik wachtte in de tunnel en ik, ik, was het was helemaal donker om me heen. En toen zei ik dan zei, ik ben nog blind ook. En het komt gewoon door die rookontwikkeling of die stofontwikkeling dat die zon werd verduisterd. Want het was een zonnige dag, zoals zo nu, zo, was het die dag ook, toen die bom viel. Ja. Nou ja, toen ben ik naar buiten gegaan, toen kwam de zon weer door. Ja, toen zag ik om één, ja wat is hier nog gebeurd? Alles weg, die hele troep is weggeblazen. My hope is that the people of Japan will now realize there is still time, but little time, for the Japanese to save themselves from the destruction which threatens them. Ik, ik heb moeten opruimen ook nog. En dan was het gegeven moment, ja... Dan zag je een been uitsteken, de puinhoop. En dat was een, een hele rotzooi. Was het en dan was het lichaam verbrand. Dan trok je het been aan. Dat been, dat ja, was luguber natuurlijk, hè. En ben mij er nog grappen ervan. Ja, hij kan nog moet hij hinken, zeiden we dan. Nou, zo je, nou, dat zijn allemaal van die grappen die gemaakt worden. Ja, uit zenuwen waarschijnlijk. Want ik heb de, de stapels lijken gezien. Want Japanners zijn dan twee dagen, drie dagen bezig geweest om lijken te verzamelen. En allemaal van die blokken hadden ze gemaakt met brandhout eromheen. Alles werd in de open lucht waar het crematorium was gepot. Was wij waren zo hard dat we zelfs die sweet potatoes... gingen <laughs> de in dat vuur, weet je. Ja, zo hard waren wij. Gepofte aardappelen. Ja, ja. Uh, Ubi, hè. mijn noemt niet Ubi. Ik heb lang geen saté willen eten. Omdat ik die reuk...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 Maar killer die het bloed in blood into lifeless water. Nee. Heeft u nooit last gehad van de bom, van de straling, van, van, van andere ziekteverschijnselen? Nee. Maar heeft u het wel eens uitgezocht? Heeft u het wel eens verteld aan medici? Zo van: Nou, ik heb die bom meegemaakt. Yeah. Uh... Ja, dat was, was bekend. Ik kwam gezond. wat moet ik met die dochter. Ik was nooit ziek. Heeft u ook nooit nachtmedisch gehad? Psychische klachten? Nee. Nee, totaal niet. En kameraden wel, hè? Ja, er zijn er genoeg. Uh, ja. Ik weet niet wat ik ervan moet denken, maar die... er waren ook veel lui. Die liepen rond bij ons in de pompie, Die die bom hadden meegemaakt, die maakten daar misbruik van, vond ik. Uh, die hadden altijd van, ja, dit en dat. En die Later gepassioneerd waren, waren ze ook zo, weet je. Maar ik werd uh, er nooit nog Ach, maar mijn kop gehad om dat te doen. Ik ben gezond, klaar, wat moet ik nou? Ik zei altijd: zei ze, Hoe komt dat ik zo oud ben geworden? Me. Maar mijn broers en zusters zijn Niemand is zo oud geworden. Ik zei: Ik weet waarom ik zo oud ben geworden. Ik heb nog een missie te voldoen. Ik moet dat nog vertellen. Laten we niet mopperen aan alles, komt er net. Zit niet bij de pakken neer, gedraag je als een vent. Want het komt wel weer in orde. Doe wat ik trek je er geen van af. Dus even kijken, hoor. Helemaal Ja, we hebben Ja, ze zwaait af van boven. Hallo. Hallo. Hallo. Goeiedag. Elke dag. Ja? Nou, we hadden elkaar nog nooit gezien. Oh, oh, de vaders van Jola Geldmeijer en Afke van der Kooi hadden minder geluk dan Ronald Scholten. Of ze hadden de verkeerde genen. Ik zal even de bril opzetten, hoor. Anders zie ik er echt... Uh... Geen, uh, hachi -hachi -hachi van. En dat terwijl ze in hetzelfde kamp zaten, Fukuoka 14. Hij werd heel erg ziek. Hij was 42 en kreeg hij last van zijn hart. En toen bleek in het militair hospitaal dat mijn vader maar op een kwart van zijn hart leefde. En dat drie kwart van zijn hart doodgeslagen was, alleen helemaal ingekapseld is hij al afgekeurd, omdat hij nierproblemen had. Wat hij voor die tijd uh, niet had. hartproblemen dus daar is hij uiteindelijk ook in 1983 een overleden, ja. Vanaf mijn dertiende jaar ben ik ziek. Elke maand op bed gelegen, twee weken lang. Um, waardoor je dus niet kunt studeren. Ik zat er gewoon op de MULO. En uh, toen zeiden ze, nou, het is uh, psychisch. Toen werd ik dertig... En toen werden de pijnen zo hevig. Intussen was mijn dochter gelukkig al geboren. Want de tumor was 10 kilo wat er uit mijn buik kwam. En ik weet van straling dat die uh, groeien, de groei van bevorderen van tumoren en kiestes. Ik heb een oor aan doen. Ik ben twee keer geopereerd aan mijn oor. Op een gegeven moment kreeg ik ook weken delen, reuma, zeg maar, fibromyalgie. Dus, maar ik zei het ook net, als Jola zegt, ik heb het, maar ik ben het niet. En waar me het meeste zorgen baart is, uh, wat hebben wij doorgegeven aan onze kinderen? Mijn dochter was 24, werd heel erg ziek. En de artsen zeiden tegen haar, zij heeft afwijkingen... die bij, zowel bij haar vaderskant als bij mijn kant niet in de familie voorkomen. En dat maakt mij meer ongerust nog dan wat ik moet dragen. Is het niet mogelijk om bij een stralingsarts, een deskundigheid... om daar een onderzoek te verrichten? Die heeft naslagwerk gedaan en blijkt in Japan een specialist te zitten. Maar ja, hoe kom je in Japan? Ja, dat is een beetje moeilijk. Dat is een beetje moeilijk, dus we moeten gesponsord worden... om daar uh, naar de deskundigheid toe, ja. toe te gaan. Dus uh, om dat echt ook te bewijzen. Ja. Is het toeval dat je bepaalde dingen krijgt of komt het echt door de, de straling? De Stel je nou voor dat u uh, dat geld krijgt of dat geld heeft om naar Japan te gaan... en u wordt onderzocht door die arts of nee. dat centrum daar... en die zeggen uiteindelijk van... nee, uw ziektebeeld voldoet absoluut niet aan de eisen... zoals wij die hebben vastgesteld bij andere slachtoffers. Uh, u leidt aan inbeelding, ik zeg maar wat. Oeh. Wat dan? Nou, wat zou jij zeggen? Ja. Dat... Stel dat ze dat zeggen, dan dat weet ik niet. Ik weet niet of ik, ik, weet ik daar genoegen mee kan nemen. Nee, ik weet niet hoe ik op dat moment zou reageren. Nee. Want je staat dan uh, sla je even dicht. Ja. Uh, official research zegt dat de children who are conceived by uh, the pregnant mother when they had uh, a dominant hadden... Uh, het baby the embryo was 8 weeks until 25 weeks, had uh, severe influence en effect. Bewijzen dat je in het slachtoffer van een atoombom bent, gaat nog een heel hachelijke zaak worden, zegt de Japanse onderzoekster Kaori Maekawa. Want het is de Japanners zelf ook nooit gelukt. In Japan zijn na de oorlog duizenden mismaakte kinderen geboren. Maar de wetenschap trekt een harde grens. Alleen kinderen van moeders die tussen de 8 en de 25 weken zwanger waren toen de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki ontploften, kunnen daar gevolgen van hebben ondervonden en komen dus in aanmerking voor compensatie. Veel Japanners ervaren aan de lijve dat die bewering niet klopt, maar durven niet te protesteren. In Japan is de bom namelijk taboe. Mijn uh, uh, grootouders en uh, familie uh, wonen in Hiroshima toen de uh, atoombom was gedropt at dat time. Kaori Maekawa uh, kent dat taboe van dichtbij. Haar opa werd radioactief besmet en kreeg daarvoor wel een uitkering van de Japanse overheid. 260.000 Japanners zijn ziek van de bom. 2200 hebben een schadevergoeding gehad, nog niet 1%. People don't want to talk about this so much, especially among the families. It is very sensitive. Het is een heel gevoelig onderwerp, zegt Meekawa, waar mensen niet graag over praten. We voelden als kinderen dat er iets aan de hand was, maar pas veel later leerde ik dat slachtoffers gediscrimineerd worden. Als je met je ziekte naar buiten komt omdat je erover wil praten of omdat je een schadevergoeding wil, loop je het risico je baan te verliezen of zelfs geen partner meer te kunnen vinden. Dat stigma is in al die jaren niet veranderd. En, uh, de young lady can't get maar er is nog een probleem: de onderzoeksgegevens van de besmetting worden niet vrijgegeven, alleen de conclusies. is Het zou de tweede en derde generatie slachtoffers enorm helpen als die informatie openbaar wordt gemaakt. Dat uh, made veel uh, survivors in Holland feel very much reluctant and also feel deep sadness why Japanese government do not want to help direct directly. Mm -hmm. And do you know how many survivors got compensation in Holland? Uh, I heard one person. This is in Japan and <coughs> <coughs> this is in Japan. This is him. Everhard Henry Schouten. En dan een hele hoop Japans. Ja, erkend atoombom-slachtoffer. Okay. Want uw vader heeft in, uh, in Fukuoka 14 gezeten. Ja. En uh, deze stapel van een centimeter of vier... is de administratieve afwikkeling van zijn erkenning als slachtoffer. Hè? Ja, ja. Uh, mijn vader had natuurlijk huidkanker door uh, deze hele affaire. Hij had ook een, een, uh, een tumor in uh, Waarschijnlijk dus de straling. En uiteindelijk is uh, naar zeggen van uh, de huisarts die het vermoeden heeft dat hij dus tijdens het overlijden zeg maar dat hij dus ook een, een hersentumor uh, had, wat hem dus eigenlijk uiteindelijk fataal is geworden. Okay. Uh, nou uiteindelijk heb ik die formulieren voor hem, uh, voor hem ingevuld. Uh, daar was mijn vader niet meer toe in staat zeg maar. Uh, en ik ben eigenlijk uh, de tussenpersoon geweest tussen Japan en, en mijn vader. Hoe lang heeft dat geduurd? Uh, alles bij elkaar twee jaar. En hoeveel tijd bent u uh, er dan kwijt geweest? Wekelijks, denk ik wel een paar uur. Ja, met het, uh, uh, het mailen, het, uh, het bellen naar de Japanse ambassade. Opnieuw de formulieren uh, weer invullen. Formulieren die weer uh, teruggestuurd werden, die niet, uh, uh, niet goed ingevuld waren volgens hun. En ja, ons idee was dat ze het zoveel mogelijk wilden rekken. En hopen dat mensen dan eerder komen te overlijden. En toen hij 89 was, toen kreeg hij uiteindelijk. Die uitkering vanuit Japan, en dat was eigenlijk niet de uitkering die je in eerste instantie zou krijgen, maar een vele lagere compensatie, en uh, daar heeft hij uh, uiteindelijk maar één jaar uh, van kunnen genieten. Vanuit Japan vind ik het niet netjes dat uh, de, de, de manier waarop het allemaal gegaan is, je kunt aan alles merken dat, ze, dat, ze, dat Japan dit, zo, dat dit spel zo gespeeld wordt. Nou zijn er ook nog mensen die zeggen, de Amerikanen hebben die bom gegooid. Die moet bij de Amerikanen ja, zijn. Nee, zo moet je dat nee. niet zien. Kijk, onze vaders die zeggen dus ook, oh, dat zijn ja, afkoken, af. van de week nog in je gehad. Voor hun, zij waren bevrijd. Zij waren bevrijd van hun kwelgeesten. Ja. Door de bom. Ja. Door de bom. Ja. Zij, anders ja. hadden ze afgemaakt Afgemaakt geworden. Ja, door de Jap. en dat is ook bewezen. Ja. Dat, dat stond al vast. Ja. Dat ze, als ze het zouden overleven, ze niet vrij zouden komen. Nee. Ze zouden afgemaakt worden. Ja. Wij, had ik hier niet, nee, en ik niet gezeten. Nee, ik ook niet. Hadden nee. we je niet gezeten? We hadden hier niet gezeten, maar dan waren wij eh, niet geboren als er inderdaad dat gebeurd was. Maar dat is een hele vreemde conclusie, want u bent nu met afwijkingen geboren. Ja. Maar als die ellendige bonden nooit was geweest, dan was u helemaal niet nee, geboren. Ja, maar als de ja. Jap niet was ingevallen, was er nooit oorlog geweest. Nou, dat heel is simpel. Wel, ja, heel simpel. Ik werd gebeld. Ik werd gebeld op een gegeven moment. En toen ze vroegen aan mij of ik uh, 40 Japanners kon ontvangen. Toen zeiden er 40 van die lui. Ik zei, ja, god, maar niet bij mij thuis. En nou, toen ben ik daar naartoe gegaan. En toen heb ik wat verteld. Over de oorlog. En die Japanners. En zo is mijn... De wereld rond elkaar. Hebben de Japanners u iets laten zien van hun, van hun gevoelens? Hebben ze, hebben ze no, zich nee. schuldig opgesteld? Japan, nee, de Japanners laten nooit zijn gevoelens zien. Nee. Zei, jullie zijn jonge mensen, jullie zijn studenten. Gooi de hele boel omver. Nee, zo. Gooi de troep weg. Die voororosse troep misschien. Ja, ja, ja, ja. De Japanners zitten niet zo in elkaar. Dus ze hebben daar honderdduizenden slachtoffers van de atoombom. maar omdat die atoombom taboe is in Japan, zijn ze naar u toe gekomen om erover te horen. Ja, en toen zei een van die jongens, die zei in mij, wat u nog heeft gezegd, mogen wij niet zeggen. U bent uiteindelijk zelfs naar uh, Nagasaki gegaan. Ja, dat is, zo ben ik toen, uh, uitgenodigd door uh, die club. En ik dacht, nou heerlijk, zijn overal te kijken, weet je van waar ik vroeger was geweest, maar niet wetende dat ik gewoon die eerder had op een gegeven moment. Dat ik, kwam, ja. ik kwam in Nagasaki aan. Ik kwam daar binnen, wat is dat allemaal? Veel ploegen zonder klaar. En hoe zag Nagasaki eruit? Ik hou er niet van. Die Amerikaanse bouw, dat is niet mijn hitte. Weer allemaal hoog, weer hoog, hoog, hoog. We ik, hebben ik daar nog rondgelopen. Ja. En deed het u wat om daar terug te komen? Nou, dat moet ik eerlijk zeggen. Toen ik uh, goed doordrongen door was, toen zei een, ik, Jee, zei die, een van die vrouwen, je hebt tranen in je uh, ogen. Maar ik zat in stilte te huilen. Toen ik zei, oh, is je denkt aan die tijd terug en dan ga ik ja. Want daar zat u aan te denken, aan dat u daar in, ja, in, in, in de dat kamp zat. Gezond weer terug ben gekomen. Zo uh -huh. zat ik aan te denken, ja. En ja, ja goed, dan, toen kreeg ik eventjes te kwaad. Heb, heb het, sommigen hebben het gezien, niet allemaal. Want daarom ze noemden mij altijd die koele kikker. Maar, ja, maar dat lijkt me zo. Want inwendig brand ik in helemaal. Dat is mijn Aziatische afkomst. Want Aziat laat ook zijn gevoelens niet zien. De dag dat Fat Man viel was een Cairo-documentaire gemaakt door Sander Bartling. Laten we hopen dat nooit, nooit, nooit meer één atoombom zal vallen. Iets lichter vertier nu Oranje. Voetbal van Oranje. Waarmee het eigenlijk best heel goed gaat onder Louis van Gaal. Vijf kwalificatiewedstrijden gespeeld, vijf keer gewonnen. Oké, okay, het is geen pool des doods, maar toch van mindere tegenstanders moet je ook winnen. Gert is fanatiek supporter. Overal waar oranje gaat, gaat Gert. T supporters zijn zo'n beetje zijn tweede familie geworden, maar hoe zit het met zijn eerste familie? Verslaggever Martijn Grimius volgde hem afgelopen vrijdag tijdens de thuiswedstrijd tegen Estland. En maakte de balans op. <tieden> Nou, ik doe in ieder geval even een extra aan vandaag, want het is koud vandaag tegen Estland. Dus ik doe even een extra t-shirt aan, een draai aan, een broek aan en een jas. Ja, alles is oranje. Oranje loze komt er al bij. Normaal gesproken komt er nog heel vaak oranje onderbroek aan, maar ik vraag me even niet, hè? Maar dan is het Ja, ik, ik kom nooit helemaal los. Ja, je vader is er ook is, eens, maar harde keren oranje. Dat is je vader. Ja, hij doet het niet anders, ja, hij doet anders in zover. Hij leeft er veel verder op in. Ik had uh, af en toe wel het idee dat hij meer met voetbal was getrouwd dan met mij. Je ben er helemaal klaar voor. Ja. Even de kaartjes meenemen voor de, voor de bus, voor de boys. Portemonnee mee en dan uh, gaan wij we, uh, weg, meteen. Nee, je, je ook mee. Overlijsten ja. erin goed. Zo. Zo. Oh, dat is genoeg. Ja, ja, ja, ja, ja, Kijk, zo gaan we beginnen. Kies wel bij Zo gaan we beginnen. Nee, zeven kratten bier. Zeven, ja, daar zijn ah, er al drie in. zijn niet veel, hè? <laughs> dan dan is niet veel, hè? Er zijn Er staan er al drie Ik kom in. Ik kan straks geen bier in de week. Hoeveel mensen gaan straks in de bus? Uh, twintig man. 20. We hebben de bus vol. Dus er is een half kratje per persoon. Ja, maar er zijn ook heel wat bij, die drinken geen bier. Die drinken een wijntje of die drinken een, een, een, een mixie, weet je wel. En dan, maar uh, de mensen die, uh, die, uh, die, die, lussen, die lussen ook heel wat, hè? We jongens. We daarheen. zoals de mergelgedeelte. We daarheen. We ja. Er wordt de drank ingeladen in de bus en dit is niet zomaar een bus, hè? Nee, dit, dit, is een bus van 12 meter hebt ja, een grote koekhuis, dus hier uh, gaat heel helemaal in. Uh, met dat is bij. een oude streepbus. Ja, ja, hij staat hier gelopen tussen uh, Alkmaar en uh, Purmerens als, uh, als lijndienst. Dus uh, toen zaten er 50 man in, dus uh, vrouwen, wij mogen maximaal 20 man uh, wij vergunning voor. En hij is helemaal verbouwd, helemaal oranje ja. van binnen, achterin een zitje, voorin ja? een ja. zitje, o, groene vloerbedekking. Ja, ja groene vloerbedekking ja. ja, is echt een voetbalbus maar. Uh, dus uh, dat is helemaal klaar. Oh. Ik knal oranje ook aan de buitenkant. Ja. Ja. Hij uh, is knaloranje. Uh, oh, dat is een, wat is dit nou voor krant. Uh, is dit een Zweedse krant. Of, of wat is het, Finland? is een is een mooie krant. Dat is een, krant. Wat, dat is een grote krant. is Spanning voor Stadskanaal zijn, zie je zo sta ik dus een meerdere, meerdere kranten. Dit is een bijlage van Dagblad van het Noorden. Zo, uh, zo loop ik er altijd bij, compleet oranje pak. Vaak oranje klompen aan en uh, dan de, de hoeden op met de beer. En de vlag van wit Blauw met het woordje respect. Ik zie de, de, de krant van Bern daar liggen. Waar leef, oh ja, deze. Die Zeitung der Zweiss. En dat sta je op de voorpagina. Ja, dat was een uh, idee van mij om te zeggen... oké, okay, dat was een, een geweldig uh, evenement. Uh, Dan geef, geef je toch iets terug naar de bevolking met, met de woorden van uh, Danker Bern. En, maar doe je dat ook om een beetje... want je weet natuurlijk, als, dat, als je dat met zo'n bordje gaat lopen... dat de fotografen op je afkomen... Nou, ik vond deze, deze tekst in ieder geval wel zo belangrijk... dat ik dat, dat het wel weerkundig wil we maken, ja. Dat je daar uh, voor beginnen staat. Nou, ja. Dat, ja, maar het in, het stadion, staat. in het stadion ziet bijna niemand dat bordje. En op deze manier ziet heel Zwitserland dat bordje. Ja, dat klopt. Dat is bewust. Dat is een bewuste, bewuste keuze die ik kan maken dat ik denk van, oké, okay, ik vind het wel leuk dat ze daar een foto van maken... en dat die gepresenteerd wordt. Ja. Om de bevolking dit onder de aandacht te brengen. En dat je er zelf bij opstaat. Nou ja, dat, dat, dat, dat hoeft om mij niet per se dat... Uh, dat, vind ik niet, dat is dan zo, maar is niet het belangrijkste. Hey, een tijdje geleden stond je ook in het AD, ook echt een pagina groot artikel... oranje fan, van die gekte kom je nooit meer afstaten. En dan sta je echt met, met, nou, helemaal van top tot teen sta je erin. Met je duimen omhoog, zonnebril, oranje zonnebril op. Je hoed op, met de, daarop de beer en een vlag met de, waarop staat respect. En verder een, een oranje pak. Uh, en wat staat er nog verder? Eh... Uh, ik kan me geen leven zonder Oranje voorstellen. Mijn twee zoons zijn het allerbelangrijkste, maar Oranje is mijn andere familie. Ja, nou ja, zoals jij het zegt, en natuurlijk zijn je kinderen en kleinkinderen uh, zijn het belangrijkste. En dat is zo en dat blijft ook zo. En daar ben ik heel trots op. En er komt een hele tijd bijvoorbeeld niks, maar ja, dan, dan is het toch het, het Oranje-gevoel. De, de, de gezelligheid en de warmte met de, met de andere supporters. En dat vind ik heel leuk. En dat vind ik warm. zijn nu onderweg naar Amsterdam. Kun je, kun je wat mensen even aan wat mensen voorstellen hier? Nou, we, we staan nu naast uh, Theo. Theo uh, is uh, ja, een, van, een van de 20 va leden zeg maar, die hier gezellig is. Maar je dus, hebt een vereniging opgericht, hè? Ja, Stans we hebben het in mond, de ja. fans daar. Ja. Die zijn bij elkaar gekomen en hebben ja. samen dus deze bus gekocht. Ja. En gaan naar iedere thuiswedstrijd met z'n allen naar de wedstrijd, waaronder ja. Theo. Waaronder Theo, ja. Ik... Wat betekent Oranje nou voor jou? Ja, ik moet goed luisteren. Uh, het is mij ik ben ik van de pab uh, ingegoten, ik bedoel Ik ben eerder op de fiets gezet en we gingen naar het voetballen. Ik bedoel, voetbal is mijn leven. En als het nog maar voetbal was, grens- en of wat dan ook. Ja, en daardoor hoorde Nederland Zelf ook bij. En op geen gegeven moment werd de mogelijkheid geboden om naar de wedstrijden van de Nederland Zelf te gaan. Ja, dat doe je dan. En op geen gegeven moment krijg je relaties. Wordt er uit, wedstrijden worden wat minder financieel. Maar thuis, Wester, ik heb denk ik vanaf. Uh, nou, vanaf 2, 3, 2 3 en 8, heb ik geen Wester van Nederland Zelf alweer gemist. Thuis niet. Voor in de bus, bij de buschauffeur. Rieks, hoe, hoe kijk jij nou uit tegen de oranje liefde van mijn vader? Ah, ja, dat is ook weer iets aparts. Kijk, oh ja? Ja, tuurlijk. Zoals je vader daarin leeft, dat doe ik nooit. Nee? Nee, dat gebeurt er bij mij niet. Dat komt bij mij er niet in. Wat doet mijn vader nou anders dan wat jij zou doen? Nou, hij, hij doet niet anders. Ah, ja, hij doet anders in zoverre. Hij leeft er veel verder op in. Ik hou van voetbal. Ik hou van sfeertje. Ik hou van gezelligheid, en dat is mij genoeg. Maar je vader die gaat overal naartoe. Ja, dat moet hij weten, dat, dat is niet mijn pakje aan. Nou, dit is een bevestiging uh, naar, uh, naar Istanbul... Met, uh, met de Nederlandse luchtvaartmaatschappij vanaf uh, Rotterdam. Wanneer spelen ze daar? Uh, daar spelen ze, even kijken hoor. Daar spelen ze 15, uh, 15 oktober. En hoeveel ben je nou jaarlijks ongeveer kwijt aan je hobby? Ja, dat gaat er gauw tussen een kleine 2.000 naar 2.500 euro in. Exclusief de kaarten. Ja, dan praten we niet over de persoonlijke uitgaan. Duizenden euro's? Het kost je een paar duizend euro per jaar als je, als je alles wil volgen. Zowel thuis als uit. ben je een paar duizend euro meer kwijt. Ja. Dan zijn er ook wel, volgens mij, wel vrienden van jou die zeggen... nou, maar dat, dat, hoe, hoe, hoe hij erin opgaat, dat gaat me net een beetje te ver. Hoe, hij, hoe elke uitwedstrijd en dat hele oranje pak en zo. Klopt. Ja, dus, uh, <laughs> dus dat, dat klopt. Dus je moet er niet aan denken. Ja, niet allemaal, maar uh, ja, als, als ik naar uh, mijn vriend Adrien kijk, die moet er niet aan denken om, uh, om zijn energie daarin te steken. Wat is het nou bij jou dat jij dat zo, zo leuk vindt? Want ik vind het ook wel leuk om heen te gaan en ook wel gezellig om met je mee te gaan, maar nou, je gaat er zo in op. Ja, maar dat is, dat, dat, dat is net als, als liefde. Als je, wat, wat is liefde? Ja, zo is met voetbal net zo. Kun je ook al beschouwen. Dat uh, is ook een stukje liefde natuurlijk, wat je ervoor over hebt. Ja, dat is mijn passie. hè, passie uh, met tennis of met voetbal of, uh, of andere dingen. Dat zijn, dat zijn uh, hobby's. Ja, ja de, de, de, dat zijn, okay. daar ga ik voor, daar voel ik wat voor. Ik voel me er lekker bij thuis. Ik heb contacten. Of ik ga zelf wat doen. Ja, dat, dat, dat geeft het over je gevoel. Maar als je nou niet gaat, wat gebeurt er dan met je? Er nee, gebeurt niks. Nee, <laughs> er nee, gebeurt niks. Nee, als je niet gaat, dan ga ik niet, dan houdt het op. En die weet ook niet hoe lang dat je er volhoudt. Ik ben nu 60 jaar, en misschien zei je straks van: hoe gek was ik eigenlijk wel dat ik er altijd heen ging. Nou ja, nu, nu geniet je daarvan. Ja, er zijn ook mensen die zeggen: nou, weet je wat? Ik ga later genieten. Later ga ik dit doen. Dan wil ik eens een keer naar Moldavië. In Albanië. Bij mij is er geen later. Het is nu. Nu moet je, als je dingen nu kunt doen, moet je het nu doen. Niet uitstellen. Hoe voel je je nou? Weer helemaal in het oranje. En terug in de bus. Bij de andere familie. Ja, dat geeft natuurlijk hartstikke geweldig als allemaal met je sportvrienden en de beurs gezamenlijk daar naartoe gaat. Maar is het, een, is, het, is het lekker zo hier? Ja, ja. ja, ja nu voel ik mij als, als een vis inderdaad, het om zo maar te zeggen. Ik kom wel eens bij je op bezoek en dan ben jij wel eens een beetje... Ja, dan zit je ben je gewoon niet zo... Uh, ja, oh, maar ja, ik ja. kom een het job, hè. Dat snap ik. Wel ben een job. Maar dat is best wel gek, dat, is, dat als je met je oranje familie bent, dat je dan helemaal lekker ontspannen bent. En dat als ik bij je op bezoek ben, dat jij dan toch nog oh, die knop niet doet. Nee, nou, ik, ik ben wel ontspannen, daar. zo is het ook weer niet, maar... Uh... Het ontbreekt wel eens aan uh, gesprekstop als wij met elkaar samen zijn. Is dat zo? Ja. Oh. Het nou, is fijn dat je dat aangeeft. Dat zal ik daar even onthouden. Maar dat is niet de insteek, dat is niet de bedoeling. Nee, dat snap ik wel. Ja. Maar het, het, het valt me zo op. Ja. Nou, dat je hier uh, zo uh, doorheeft. Dat denk, denk je niet meer aan. Nou. denk je niet van. Uh, als ik thuis zit, vermaak me. Ik vermaak me thuis natuurlijk ook uitstekend. Ja, kijk, een stukje worst erbij. Nee. Met zingen bier en tieten. Ik kan me in keer voorstellen waarom mama nou niet zo graag mee ging naar het voetballen. <lacht> ja. nee, nee, je hoeft je mama niet tussen te zetten. Nee, nee dit, is, uh, dit is haar sfeer niet. Dus, uh, ja, dit is wel jouw sfeer. Ach ja, een paar uurtjes is dat leuk. ja. Tuurlijk. Dan moet je even, even alle andere dingen even aan de kant zetten. Ach, tuurlijk is dat toch leuk. Dat is de ontspanning van het leven, Martijn. Uh, af en toe wel het idee dat hij meer met voetbal was getrouwd dan met mij. Nou, jullie zijn gescheiden. Hoe lang nou geleden? Uh, dat is uh, ongeveer 23 jaar geleden. Uh, alle aandacht ging naar voetbal. Vond ik toen. Dat ervaarde ik toen. En dus weinig uh, aandacht voor het gezin? In mijn beleving was, uh, had ik het idee dat... Um ik eigenlijk uh, een beetje in de, in de aandacht voor de kinderen alleen stond. Dat, dat papa zijn gang maar kon gaan. Uh, ik bedoel, alle tijd voor zichzelf nam. Maar nou, dan ging die, ging die vaak weg. Is dat dan ook uiteindelijk een, een belangrijke reden geweest... dat jullie niet meer bij elkaar uh, woonden of dat jullie uit elkaar zijn gegaan? Uh, kijk, op een gegeven moment dan uh, groei je daardoor zo ver uit elkaar... Je gedachten zijn zo verschillend. Ik bedoel, zijn gedachten in, uh, waren in mijn uh, beleving altijd bij uh, zijn eigen dingen, bij het voetbal. En, uh, en nou ja, niet alleen het voetbal, maar ook al die andere dingen die hij voor zichzelf nam. En, ik heb me daar, en nu ik uh, ja, ouder ben, heb ik me daar best wel eens nog meer in verplaatst. Ik denk van ja, je kunt ook een andere hobby hebben. Je kunt ook helemaal opgaan in de muziek of opgaan in een andere sport. Ja, hoe ver ga je? Hè? Je hebt natuurlijk ook uh, topsporters. Dan moet je, of uh, iemand die dus um, uh, muzikus is hè, dan, of over de hele wereld reist. Dan moet je toch ook als um, partner wel heel ver mee kunnen gaan. Hij is eigenlijk een topsupporter. Hij? Ja. Dat, ja. Heb je hem wel genoeg de ruimte gegeven om topsupporter te zijn? Uh, ik heb hem... Een... Ja, ja, dat vraag ik me. Nu, kijk, als je ouder bent en de kinderen zijn de deur uit... en al lang en breed uh, zelfgezetteld... dan denk je daar meer over na. Maar binnen een gezin met jonge kinderen vond ik het toch wel heel lastig... dat je een topsupporter bent. Vooral als je dus... Uh, kijk, er komt dan nog bij dat je zelf dus eigenlijk helemaal niks met voetbal had, dan is het nog lastiger om je daarin te kunnen verplaatsen. Kijk, je mag wel een hobby hebben, maar het kan ook uh, zodanig worden dat het geen hobby meer is, maar dat het een, bijna een obsessie wordt. Ja. Nee, het is geen obsessie. Nee. Het is mijn hobby, maar geen obsessie. Ik, ik, ik zie er ook meer, een beetje meer... meer ja, uh, ik hou van voetbal, ik hou van de hele zelf en. Ja, en, en daarbij ben ik natuurlijk wel een avonturier in die zin... dat ik graag landen mag gaan zien waar ik anders nooit kom. Waar leg je die grens eigenlijk? Als, je, als, als, als, als mijn zoon, als jij zegt, of, of je broer Gerben... van uh, nou, ik, ik zou Sierra prijs stellen of, of je stelt altijd de prijs, dus ik kom laat dat voor, even voorop staan. Dus, uh, nou, ik vind het al wel prettig dat je vanavond welkom laat dat voetbal... dan zou ik dat voetbal nee, dat wel dat gaat het ook bij jezelf... Als je, als je, die beslissing ligt toch niet bij mij? Nee, die ligt, die ligt niet bij jou. Nee, maar ik bedoel ook dat als ik jarig ben... en het Nederlands Elftal speelt een uh, oefening te land... dan ligt die afweging om wel of niet te komen toch bij jou? Dat klopt. Maar nu, nu het zegt, dat was, dat was toen een uh, meerdaagse trip naar IJsland. Toen heb ik jouw verjaardag uh, niet vergeten, laat dat voorop staan... Maar ik ben niet geweest om te zeggen: oké, okay, ik ga uh, dit zo weg. En dan kom ik kom zondags weer in Zaterdag, vast jij jarig. Toen kwam ik een dag later, kwam ik aan, ja. Ja, en dat, dat is toen, dan moet je overleggen en zeggen: oké, okay, dan, dan kom je een dag later. Maar als, als, als jij uh, je dat zo, zeer vervelend zou vinden, dan zou ik niet gaan, nee. nee. Maar als je nee. nou een ander voorbeeld: um, Nederland speelt, maar je kunt ook naar het afzwemmen van je kleinkinderen. Nou, het, af, het afzetten van mijn kleinkinderen, dat is niet s'avonds, meestal s'middags. Maar dan zou ik mijn tijd wel op aanpassen. En Nederland die, en speelt die s'middags. Zijn... Nou, en, en, en ik weet zeker. Dan zou ik nu wel kiezen voor mijn kleinkinderen. Dat meen ik serieus. Ik kijk, ja, maar dat meen ik wel. Zekers. En je, en zegt die, nu, je zegt nu. Nee. Je zou misschien dertig jaar geleden een andere afweging hebben gemaakt. Ja, in die zin ben, ben je, en daarin ben je meer, meer volwassen geworden. Dat je nou, het is wel goed zo. Het is prima. Ik, ga, ik kies nu wel uh, voor mijn kinderen of voor mijn kleinkinderen. Ja. Ja. Die wil prioriteit nummer één. En niet, uh, niet de Nederlands helftal. Nee. Nee. En dat was anders? Dat, dat, ja, dat, dat was anders. Dat uh, kan ik niet ontkennen. Ik zei, ja, oké. Okay, uh, maar als ze op dat moment zei, nou ja, ik, maar ik ga wel naar het voetbal. Ja, klopt. Zo, we zijn binnen. We zijn binnen, Martijn. En nu moet het spandoek gecontroleerd worden. Het is een 9 meter lang spandoek. Stadskanaal staat erop. Ja. ja. Nou, hartstikke goed. Geen probleem, hè? Oké, okay. dankjewel. Het is nu 2 uh, uur voor de wedstrijd. Ja. We lopen de trappen op van de Amsterdam Arena. Ja. Alle oranje vrienden van je zitten nog in de kroeg. Ja. Klopt. Maar ja, als je, als je, als je spannend wil ophangen, okay, dan denk je: oké, dan moet je op tijd zijn. Maar waarom wil je dat spandoek zo graag ophangen dan? Nou ja, gewoon we lopen de op, Dus we nemen het buiten adem. Maar het is gewoon goed dat je denkt van, oké, dat is van alle weer aanwezig. Welkom oh. man. hoe lang geleden? erbij. erbij. Hey, leuk dat je weer bent, jongen. Ja, dankjewel. Gaan we winnen? We gaan winnen. We gaan winnen, hè? 3 of 4? 6-0. Oh, ik, ik ga mee, ik ga mee. 6-0. Ja. Doen we. Kijk, om de supposie... Ze... Hé, hey, Frip, daar ben je weer, die, ja, ja. Der... Het is een vaste vak, hè. Deze heren komen altijd bij ons op de 125 staan. Goeie mensen, maar uh, het is leuk hier. Maar dit is mijn vader. is jouw vader? Ja. Ah, top. Nee, Leuke man. En, en, en je staat hier altijd en dan als, zie je hem. Als Nederlands Elftal er is, in principe, ik ben er een paar keer niet geweest vanwege ziekte. Maar ik sta altijd op 125 bij de sfeervak van Nederlands Elftal. Maar het is een ander publiek dan het gewone oranje publiek. In principe, want zij zijn luidruchtige, zij zijn de sfeermakers. Echt, hè? Die heb je de, de, de generaal, de indianen, alles zit hier op één vak. En zij zijn de sfeermakers. En mijn en, vader is ook een. een, een... Ja, je vader is er ook. is een harde kerel oranje. Dat is je vader. <laughs> Stadskanaal, Margraten, je kent ze. Dat zijn de heren die altijd, en de dames natuurlijk ook, die altijd aanwezig zijn. Altijd vol aan het zingen zijn, trommelen, noem maar op. Vanuit ons vak komen de liederen en het hele stadion volgt hun. Dus ja, fantastisch. Dan nou, hangt die goed. Uh, ja, spannend gang, Wilhelmus. Hé, Dan zijn we in het stadion en dan zie ik jou vooraan hossen en springen. En iedereen begroeten en uh, ja. Ik denk wel eens van, joh, je bent 60, doe eens wat rustig. Ja, ik ben 60, maar in, in je leven en je hart ben je misschien wel 35. Maar, maar snap je dat ik daar eh, naar kijk en denk dat ik, me, dat ik denk: oeh, ja, oe, dat is ook wel. Je bent wel heel erg in deze familie opgegaan? Ja, heel, heel erg opgegaan. Het deze... gaat op in deze familie. Natuurlijk ga je daar een stukje op. Dat zijn toch de sociale contacten en de landen in Nederland. Maar hoe heb je de dag ervaren zo? Want Je had nu eigenlijk uh, uh, je oranje familie en je had nu ook een familielid bij je. Ja. Ja. Nou, dat, dat jij bij me bent, dat, dat, dat, dat vind ik mooier. Als, als, als... Ja. Nou, 1-0. Geweldige goal. Dat is dus waar het om om de koud, om de doelpunten. En dan is die dag goed. En dan mogen alle, alle dingen mogen goed zijn, maar het gaat wel om drie punten. Dit is het mooiste tot deze dag toe. Dat we nu voorstellen staan er één wil. Dat is gewoon zo. Uiteindelijk werden er nog twee gemaakt en het werd 3-0 voor Nederland. Een tweede familie was een KRO-documentaire gemaakt... door Martijn Gimmius, eindredactie Fred Sengers. En dinsdag spelen wij tegen Roemenië. En dan ga ik luisteren. Of ik Gert Gimmius en zijn tweede familie hoor aanmoedigen. We gaan, dames en heren, naar buiten. Sorry, maar het is niet anders. We gaan naar de kou, Maar u kunt gezellig bij de radio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 Mijn moeder kocht voor mij warme chocolademelk en voor zichzelf een krant. Het was feest om met de trein te gaan. Maar als ik nu met de trein ga, kom ik op een nieuw, tochtig, koud, kiel station... ...kromenie als een Delft. Om er te komen moet ik vanaf de parkeerplaats een Mount Everest van de trap op... ...om daarna heigend, tot op het bot verkleumd, een kaartje te kopen bij een gele automaat. Station Kromenie als een Delft is verworden tot een onmenselijke architectuur. Waarom laat ik als treinreiziger dat eigenlijk toe? Waarom laten wij ons steeds meer in zo'n onpersoonlijke, ziekmakende omgeving plaatsen? En wie zijn daarvoor verantwoordelijk? Zelfs de architect die het station ontworpen heeft, is ontevreden over het resultaat. Deuren was misschien een goede toevoeging geweest in het uh, oorspronkelijke plan.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 Ik heb een officieel petitieblokje. Oh, te gek, ja. Kunnen we kunnen wel 180 mensen tekenen. Dus okay. ik hoop dat het gaat lukken. Ah, oh, super. En een speculaasje erbij. En kijk, ja, het is natuurlijk gezellig als je op het station zit. Even verpozen met Linda. Een warm dekentje erbij. Kopje koffie. We wat wil je er. nog meer? We gaan ervoor. Hé, hey Noor, en uh, nou, wat gaan we hier nou precies doen? We gaan een stukje menselijkheid brengen op het station. kromini Assendelft. Het nieuwe station ligt centraal ten opzichte van Kromenie Assendelft en de Phoenix locatie Zaandelft. Uh, moet ik je helpen met de tafel? Nou, dat is wel handig, want die is best wel groot. Oké, okay, laten we dat maar eerst doen. Gaan we eerst even je auto de in wit staal uitgevoerde kap kenmerkt zich door transparantie ja, en bewegelijkheid. Het is op station Assendelft. <lacht> Zo, het is uh, kwart over zeven. De actie Breng de Menselijkheid terug op station Kromeni Assen-Delft is begonnen. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent van de metro. Oh, u bent van de spits. Maar wij doen ook metro. Staat u hier elke dag? Ik sta hier elke morgen. En vindt u dit een vrij station? Je gaat er niet ja zeggen. Wie bent u reiziger? Ja. Het is een waardeloos station. Het is open, er zijn geen voorzieningen. Uh. Het is dus koud hè, op dit moment. Ja, het is niet zo leuk. Nee. Nou, we gaan hier het station een beetje gezellig maken. Nou, dan heb je flinke klus aan. Zegt ja, u? <laughs> dan heb je flinke klus aan. Dat maakt niet uit, we gaan het proberen. We hebben allemaal spullen mee. De plaatselijke middenstand doet ook mee. De bakker deelt broodjes uit, de slagen worst en de remise, het oude koffietentje dat totaal vergeten 500 meter verderop staat bij de ingang van het oude station, gaat koffie en thee schenken. Petrias, de VMBO-school tegenover het station, doet ook mee. Zij gaan koekjes uitdelen. We pikken het niet meer. We zijn een petitie gestart. Breng de menselijkheid terug op station Kommer Nieuws en Delft. En Noor gaat nu tijdens de actie nog meer handtekeningen ophalen. Hallo, Hallo. u bent? Ik ben Brenda Tromp van de Ruizen. Oh, dat is het tentje, de uitspanning, zeg maar, wat nog bij de ingang van het oude station staat. Maar is het toch raar dat u niet mee verhuisd bent met het nieuwe station in 2008? Uh, ja, dat is heel raar, maar uh, ja, er is geen, geen ruimte gauw uh, hier op het nieuwe station uh, om, om iets te ontwikkelen als een kiosk of dat soort dingen. We moeten het doen zonder station en het station moet het doen zonder ons nu. Nou, hartstikke leuk dat jullie ja, meedoen. Ik ga even doen. verder met inrichten. Ik ook. En dan zien we elkaar zo. Ah, oké. Okay. Voor een lekker bakkie. Ja. Succes. Meneer zegt dat de ouderen weggejaagd zijn ook. Ja. De ouderen zijn weggejaagd op, op deze manier. Naar eerst begonnen ze met de loketten. Dan zetten ze nog uh, automatenapparaten voor, uh, voor de ouderen. Waar ze af en toe niets van begrijpen. Dan zie je geen ouderen meer in het uh, station. En ook voor invalide is het ook uh, heel moeilijk om uh, boven te komen. Ja. Bijzonder zijn de royale trappen die de treinreiziger verwelkomen en de perrons verbinden met de voorpleinen. De opvallende zwarte traverse vormt een landmark in de omgeving. En verbindt de perrons met het naastgelegen park en ride terrein. Goedemorgen. Ja, ik ben weer bezig ja, ja, om voor, uh, koek, voor, voor, voor versnaperingen en gezelligheid te zorgen hier. Wie bent u? Ik ben Evert Hartog. Bent u van de SP? Ja, ik zit in het bestuur van de SP, ja. En het is al langer toch bekend bij de gemeente dat dit station uh, niet voldoet... en dat wijzigers staan te verkleunen hier. Dat klopt, ja. Dat klopt. Nou ja, goed, onze fractie heeft er in 2005, meen ik, al aandacht voor gevraagd. Omdat wij wilden dat er een overdekte, beschutte plaats was om te wachten... en dat er uh, ook mogelijkheid was om koffie te drinken... en uh, iets, iets van een versnapering te kopen of zo... En uh, nog een paar dingen. En um, ja, toen hebben ze wel die bouwketen neergezet waar een tijdje iets in heeft gezeten. Maar dat is na verloop van tijd weer uh, mislukt. En sindsdien is er niks. Dus dat is een teleurstelling. Ja, en stel je moet naar de wc of zo. Ja, dat, de sprinters hebben ook al geen toilet. En uh, hier is ook niks. En er zijn heel vaak vertragingen. Vandaag rijdt ook de helft van de treinen weer niet. Ik maak gemiddeld één keer per maand gebruik van de trein op in de avonduren. En het gaat bijna nooit goed. Nee. Werkelijk waar. Ja, als je dan ook nog hier met helemaal niks een uur moet staan wachten. En je moet naar het toilet bijvoorbeeld. Ja, dan moet je weer terug naar huis. Uh, sorry. kan ik hem tekenen of zo? Hij hangt eraan vast, de pen. Bent u het er ook mee eens met de petitie? Ja. ja, inderdaad. Het is altijd ijskoud. Vooral als de trein uh, vertraging heeft. Nou, gelukkig. Eindelijk gaat de petitie een beetje lopen. Hier is toch iedereen voor? Ik vind het echt het stomste station van uh, Nederland, denk ik. Daar waar het was, zat het eigenlijk helemaal prima. En dat was... Uh, nou, je had een beschutte ruimte, je kon ergens binnen, je kon koffie krijgen. En dit moet volgens mij heel veel allure hebben, maar ik, ik vind het echt totaal mislukt. De glazen wachtruimtes zijn in de kap geïntegreerd. Om een overzichtelijk en sociaal veilige situatie te realiseren, zijn de kolommen op het perron bewust slank uitgevoerd. Ik vind het uh, eigenlijk niks. Het gewoon een, een bushokje met glas als het ware, meer is het niet. De... Ja, en als dat glas nou nog uh, dicht was? Ja, het is helemaal open. Dus het is heel erg winderig en koud. En uh, het is gewoon een kwestie van bezuinigen. Dat snap ik wel. Maar je laat daardoor de reiziger wel in de, in de kou staan. En aan de andere kant verwacht je dat ze meer betalen voor een kaartje. Dus het is een beetje een beetje omgekeerde wereld. Ik vind dat je mensen ook weer in de auto jaagt. Ja, ik ga ook nu regelmatig met de auto, als Ik denk van het is regenachtig en koud. Want uh, dan ga je niet voor je lol op het station staan. De toepassing van geperforeerde staalplaat geeft de traverse een constant wijzigend silhouet. Hallo mevrouw Schudderboom, Dag. u bent ook van de SP? Ja, ja, ja zeker. Wij zijn hier een actie gestart, breng de menselijkheid terug op station Krommenie Assendelft. Delft. Wat een geweldig idee. Ja. Jammer hè, dat het zo geworden is, want uh, de bedoeling was dat het toch iets beter zou worden. We hebben van, ons van het begin af aan druk gemaakt over dit station. Ze wilden aanvankelijk hier alleen maar een paar abris neerzetten. Ja, maar van die, van die bushokjes. En verder niks. Ja. ja dus, uh, geloven, dat he? was dan de NS, hè? Maar toen heeft de gemeente toch wel een beetje druk gemaakt dat dat uh, niet komt. Want dat oude station dat was in ieder geval ook overdekt. Ja, ik hoop dat het werkt. Dat het, uh, dat het weer, Carla zei al, we gaan maar eens kijken of we het op kunnen raken bij de gemeenteraad. Vanuit de SP. Vanuit de SP. En uh, om het weer eens uh, op tafel te leggen. Want uh, de beloftes die zijn wel goed begonnen, maar niet goed uitgevoerd. En de gemeente blijft er een verantwoordelijkheid voor hebben. Want die motie is uiteindelijk niet uitgevoerd. Het te gek is, als je hier vaak staat, dan wen je er weer aan. Hè? Of zo ja. zo zitten de mensen denk ik in elkaar of zo. Ja. Ja. In het begin denk je, jeetje wat een afgang. Is dat nou alles? En dan... Uh... Is de menselijke geest ook al wat schaapachtig, want je went aan een bepaalde situatie en dan neem je het zoals het is. Ja. Vaak is dat ook wel goed, natuurlijk, want je kan niet overal tegen opstand komen. Maar dit is wel ergerniswekkend hoor. Dit moet echt beter. We zijn aan het eind gekomen van de actie. De SP gaat vragen stellen in de gemeenteraad. We hebben in anderhalf uur tijd 153 handtekeningen opgehaald. En Noor en ik gaan de petitie overhandigen aan NS, ProRail en Gemeente Zaanstad. Ze hebben gezegd bereid te zijn om met ons naar oplossingen te zoeken. We zijn zeer benieuwd. Op een klein stationnetje, s morgens in de vroegte, ze... Op een klein stationnetje. Het was een NTR-documentaire gemaakt door Margot de Nooyer. eindredactie Willem Davids. Met dank aan Bakker, Brakenhof, Slagenbuis, de Remise en leerlingen van de Peter van Raalte. Luisteraars, tot volgende week. Da. Het wordt 12 uur, middernacht. Het is stil, het is donker en u luistert naar Radio 1. Woensdag in Casa Luna. Je moet het lef hebben om inderdaad met nieuwe mensen, nieuwe culturen... Ja, je onderneming open te stellen voor al die invloeden van buiten. Bert van der Els, bestuursvoorzitter van bouwbedrijf Heijmans. Beursgenoteerd met een omzet van 2,3 miljard euro en 8000 medewerkers. Woensdag vanaf middernacht. Radio 1, Bert van der Els in Casa Het nieuws van alle kanten. Zondag 21 april is het weer zover. De Spieren voor Spieren City Run. Hardlopen in Hilversum Mediastad.